Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Nederland moet maatregelen nemen om te zorgen dat er over vijf jaar nog genoeg aardgas is. Dat zegt leverancier Gas Terra in reactie op een onderzoek. Daarin wordt geadviseerd om meer langlopende contracten af te sluiten voor de import van gas. Als dat niet gebeurt bestaat het risico dat er over vijf jaar bij een strenge winter niet voldoende gas is. Nu de gaswinning in Groningen stap voor stap wordt teruggedraaid... wordt Nederland geleidelijk steeds afhankelijker van import... Van de hoeveelheid gas die in 2023 nodig is, blijkt maar 0,4% vast te liggen in lange termijncontracten. Noord-Korea heeft nog 13 werkende raketbasis waar ballistische raketten kunnen worden gemaakt. Dat zegt een Amerikaanse denktank in een rapport. De denktank zegt activiteit te zien op 13 van de 20 bases in het communistische land. Vijf maanden geleden ontmoetten de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump elkaar. Toen is er een intentieverklaring getekend om te denucleariseren. De denktank concludeert dat er sinds die top in Singapore... zo goed als niets is gebeurd... en dat de Noord-Koreaanse dreiging niet is afgenomen. De Russische oppositieleider Alexei Navalny... is naar eigen zeggen door Russische grenswachten tegengehouden... toen hij op een vliegtuig naar Straatsburg wilde stappen. Op Instagram laat hij weten dat grenswachten hem vertelden... dat hij het land niet uit mag. Navalny was op weg naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... dat over twee dagen uitspraak doet... in een zaak die de dissident heeft aangespannen tegen Rusland. Hij vindt dat hij meerdere keren onterecht is opgepakt en vastgezet. Door ernstige vertragingen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst... heeft opgelopen bij de asielprocedures... is er dit jaar al ruim een miljoen euro aan dwangsommen betaald... Wettelijk moeten mensen die een aanvraag doen binnen zes maanden weten of ze recht hebben op een verblijfsvergunning. Als er nog geen duidelijkheid is, hebben ze recht op een dwangsom van maximaal 1260 euro per persoon. Het weer nog, vanochtend nog wat buien, vooral in het westen en noorden. Daarbij is kans op onweer, vanmiddag minder buien en dan breekt de zon door. En het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Short. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 ik kan toch beter voortaan? met mijn oude autootje gaan. Oh, dit hou ik niet uit. Ik kan niet voor en ook niet achteruit. Want ik zit klint tussen de deuren. Oh oh, kom ik hier uit? De eerste trein naar Zandvoort. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Gek huis, ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Een man in één coupé, dat is elende. ellende. Ik breek zo wat mijn nek over de troep, wat een bende. Een kind begint te krijzen, Monty, hoe zij ze? En gaat dan met één vinger op zijn broek staan wijzen. Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken. Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken. Het is net een dwaze film, nee, dat is niet voor Willem. Ik licht op poeder bij mijn eigen in de tuin. Kom er een kwel, in de eerste trein naar Zandvoort. Oh, dit doet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 Jou voor de eerste dag in de dijn van zand wordt aan de zee, de hemel was zo straal. today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 Iets, waarmee ik de wereld daar. Daar klopt en daar leeft, daar leidt en daar leeft. Mijn fiere, mooie Een krach op de beurs en mijn zaken failliet, aan mijn hele bestaan. Een vriend die me hier pacht, die vond ik toen niet.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 I'm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 Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd ze staan, Met zijn dat naar voorboot gesprongen, waar komt al die onzin vandaan? Ze, ze maken, ze gooien, ze smetten, wanneer ik We're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 Hey, mate.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 I'm hey.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 Je vang me cadeau, en ook die deze aardwaal Die drink ik van nog leven niet. In plaats van vodka, doe en Een pikatane een pikatane Een pikatane zie, dat gaat er altijd te diep. Een pikatane zie gaat er te Een pikatane mag je blijven zien. Ik heb geen in zo'n Franse supernaal. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die deze aardige die drink ik van een leven niet. In plaats van vodka, ook een lycée. Een piketancier, een piketancier, een piketancier.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 Op de wereld zo vrolijk, gezellig en olen. Waar heb je op de hele wereld meer plezier? Reuze pret en vertier. Wanneer je Amsterdammer ook pas kennen? Waar moet je aan het wennen? Waar ontwekt men flopen zwan? Waar vindt men de harte klop van Amsterdam? In de Jordaan, in onze ene Jordaan. Op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek, want daar zal het hart van Moken blijven slaan. In de Jordaan, in onze ene.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 Zaligheid is de trots van elke Amsterdamse mij. In de Jordaan, in onze ene Jordaan. Op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek, maar het hart van Bert de blijven slaan. In de Jordaan, in onze. hoorde de muziek van Louis Davis met In de Jordaan. En daarvoor Johnny Jordaan met een piketanezie. En de volgende artiest is ook een Amsterdammer. Mankelenes, pseudoniem van Cornelis Pieters, geboren in Amsterdam op 16 december 1919 en daar overleden op 8 oktober 1993. Was een Nederlandse zanger van het levenslied. Mankelenes begon als bassist en werkte vaak samen met zijn zwager accordeonist Johnny Meijer.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 Weinig af aan de Jordaan, wat heb je zo je hart bij ons verloren? En wil je nooit het nog meer van daar? Oh, Amsterdam, wat ben je mooi als je krachten, in de Jordaan en ramt als Little and dead. Oh, Van eigen was een week in Parijs om de contributie te verdelen. Om een piet de secretaris zetten maanden voor de tijd. Is een eentje Frans te leren. Maar toen niemand hem verstond, deed die man. Won de zon op de palasse pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Wit en amstel en het ei, want in mogen ben ik rij en gelukkig tegelijk.